Aandoening een beter perspectief. Geef op Gero 860 of aan de collectant. Hersenstichting Nederland. Dit is Radio 1. 7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Eerste Nederlandse toeristen terug uit Egypte. Chirurgen komen met normen voor operaties kankerpatiënten. En Bas Dost wil vertrek naar Ajax afdwingen. De eerste Nederlandse toeristen zijn teruggekeerd uit Egypte. Vannacht landen chartervluchten uit de badplaatsen Hurghada en Sharm el sheikh In totaal halen de reisorganisaties duizenden mensen terug. Ook Nederlandse bedrijven halen personeel uit Egypte. De KLM vliegt vanuit Cairo met grotere toestellen dan normaal... om meer passagiers te kunnen meenemen. De repatriëring volgt op het negatieve reisadvies dat het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren gaf. Het wordt nu vanwege de onrust in het land afgeraden om naar Egypte te reizen. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het land op zich te registreren bij de ambassade in Cairo. In geval van nood kan er dan makkelijker contact worden opgenomen. Ook de Verenigde Staten evacueren burgers. Ze worden in eerste instantie naar Malta, Griekenland en Turkije gebracht.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 De afgelopen, op afgelopen tientallen jaren heeft Amerika Mubarak gesteund. Maar nu wordt er in Washington steeds meer over zijn vertrek gespeculeerd. Tot een openlijke oproep aan Mubarak om af te treden is het nog niet gekomen. Minister Clinton weigerde in te gaan op vragen van journalisten of ze vindt dat Mubarak moet vertrekken. President Obama heeft over de situatie in Egypte nauw overleg met andere wereldleiders. Gisteren sprak hij erover met de Britse premier Cameron en met leiders van de bondgenoten in de regio Turkije, Israël en Saudi-Arabië. In het centrum van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn ook vannacht demonstranten op de been geweest. De protesten tegen president Mubarak concentreren zich, net als de afgelopen dagen, op het Tahrirplein. Het leger is daar aanwezig, maar grijpt niet in. De demonstranten hebben gezegd te willen blijven totdat Mubarak aftreedt. Op een spandoek wordt het leger opgeroepen te kiezen tussen het volk en de president. Voor vandaag is er in Egypte opgeroepen tot een algemene staking. Morgen wordt er een grote mars gehouden... om de eisen voor democratie nog meer kracht bij te zetten. De Landelijke Vereniging van Chirurgen... heeft strengere normen opgesteld voor kankeroperaties. Zo moet er bij een borstkankeroperatie... altijd een gespecialiseerde verpleegkundige en een plastisch chirurg aanwezig zijn. Ook moeten ziekenhuizen die patiënten met borst- of darmkanker opereren... die operatie minstens 50 keer per jaar uitvoeren. Voor minder vaak voorkomende kankeroperaties geldt een minimum aantal van 20. Ziekenhuizen krijgen van de Vereniging van Chirurgen een jaar de tijd om aan de nieuwe normen te voldoen. Als dat niet lukt, moeten patiënten worden doorgestuurd naar een ziekenhuis waar chirurgen meer ervaring hebben. De chirurgen en andere medisch specialisten staan onder druk om met hogere kwaliteitsnormen te komen. Een aantal zorgverzekeraars heeft aangekondigd dat de kwaliteitseisen worden aangescherpt. Russische ijsbrekers hebben in de zee van Ogotsk na een maand... een groot visserschip bevrijd. De Soudruchestvo vroeg op Oudjaarsdag vast voor de Russische oostkust... samen met twee andere schepen. In totaal zaten daar bijna 400 mensen op. De twee andere schepen werden al eerder bevrijd. De Soudruchestvo was het lastigst los te krijgen... omdat het schip breder is dan de baan die een ijsbreker kan vrijmaken. Ook de harde wind en het slechte zicht... speelden de reddingswerkers lange tijd parten. Het Russische visserschip wordt nu naar open water gesleept... zodat het zijn weg op eigen kracht kan vervolgen. Koningin Beatrix is vandaag 73 jaar geworden. Daarmee evenaart ze de leeftijd van koning Willem III... die in 1890 op 73-jarige leeftijd als regerend vorst stierf. Hij is het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad. Koningin Juliana was 70 toen ze afstand deed van de troon... en toen ze werd opgevolgd door haar dochter Beatrix... De koningin viert haar verjaardag zoals altijd op 30 april, de geboortedag van haar moeder. Ze gaat dan met haar familie naar Torn en Weert in Limburg. De drie js gaan aan het Eurovisie Songfestival meedoen met het nummer Je vecht nooit alleen. Bij een verkiezing in Hilversum zong het Volendamse trio vijf zelfgeschreven nummers. Je vecht nooit alleen was zowel bij de vakjury als het publiek favoriet. De Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gehouden in Düsseldorf. De drie J's moeten op 12 mei eerst door de halve finale zien te komen. En als dat lukt, staan ze twee dagen later in de finale. Voetballer Bas Dost van Heerenveen wil via een spoedarbitragezaak... een overgang naar Ajax afdwingen. De 21-jarige spits kwam afgelopen zomer over van Herakles. Hij tekende een contract voor vijf jaar, maar hij zit bij de Friese vooral op de bank.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 Dan het weer nog, eerst plaatselijk dichte mist en gladheid. Verder veel bewolking en vanmiddag af en toe zon. De middagtemperatuur is iets boven het vriespunt. Morgen opnieuw veel bewolking en in de loop van de middag regen. Daarna neemt de wisselvalligheid verder toe en wordt het minder koud. Aan de verkeersinformatie in Friesland en in de kop van Noord-Holland... komt plaatselijk dichte mist voor. En lokaal kan deze mist ook aanvriezen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht loopt het vast vanwege een ongeluk... tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Daar staat 6 kilometer file. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... tussen de Ketelbrug en Lelystad-Noord, 2 kilometer door een ongeluk. Hier is de rechter rijstrook dicht. A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heijnenoordtunnel staat 8 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En het gaat nog wel een tijdje duren voordat de weg daar weer vrij is. Verkeer vanuit het westen van Brabant of de Zuid-Hollandse eilanden dat naar Rotterdam wil... kan het beste omrijden door de route via de Moedijkbrug te nemen. En dat betekent via de A59 en de A16. We kunnen u de langetermijntrends van de wereldhandelsprijzen schetsen... maar u wilt als ondernemer ook kunnen reageren op de dollarkoers van vandaag. Ja, ik ga niet de hele dag de dollar in de gaten houden. Daarover kunt u met onze treasury-specialist afspraken maken. Hij belt u als de koers een punt bereikt waarop u actie wilt ondernemen. Naast de grote lijnen ook de praktische oplossingen. Dat is Zakelijk Bankieren anoniem. Meer weten? Kijk op abnamro.nl slash zakelijk. ABN Amro, de bank Anonu. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met...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 Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. liepen nog rechtszaken tegen de Iraans-Nederlandse Sarah Barami... en toen was ze zaterdag toch opeens dood, geëxecuteerd in Iran. We spreken zo onze correspondent daar, Thomas Erdbrink. Maar eerst naar Egypte. Het hele weekend demonstreren Egyptenaren tegen Mubarak. Ze zijn wel klaar met zijn bewind en willen van hem af. Zondag, toen de avondklok al was ingesteld, sprak de hervormingsgezinde El Baradei de menigte toe op het centrale plein van Cairo. Baraday, hij zegt dat de demonstranten één belangrijke eis hebben: het vertrek van Mubarak. Het is tijd voor een nieuwe fase, zegt hij, een nieuw Egypte waarin elke Egyptenaar in vrijheid en waardigheid kan leven. Correspondent Sander van Hoorn is in Cairo. Sander, um, Een nieuw Egypte, hoe gaat El Baradei dat voor elkaar krijgen? Ja, dat is de goede vraag natuurlijk, waar iedereen op zit te wachten op het antwoord. En uh, hij, hij zegt dat hij de volmacht heeft gekregen van de hele oppositie, dus van al die bewegingen, om te praten met de regering, met Mubarak, met het leger... De grote vraag is of zij met hem willen praten, wat daar dan uit gaat komen. Maar dat is in elk geval wat hij gaat proberen. Hij heeft ook gezegd, uh, Egypte kan niet meer terug. Uh, dat is waar uh, iedereen het wel over eens is. Er is een uh, proces ingezet, wat op een gegeven moment afgemaakt moet worden. En hoe dat gaat gebeuren, ja, Alparadij weet het volgens mij zelf ook nog niet. Hmm. Sander, er wordt nu al dagen gedemonstreerd. Valt er iets te zeggen over de stemming onder de demonstrant? Hoe, hoe vastberaden zijn ze nog? Ik ben gisteren nog het plein op geweest, s'avonds laat. En uh, die sfeer die is eigenlijk uh, heel goed te noemen. Uh, een soort koninginnedagachtige sfeer heerst er. Uh, allemaal mensen op een plein. Velen zitten er al vanaf het begin. Dus al dagenlang uh, worden er dus s'nachts vuurtjes gestookt tegen de kou. Uh, liederen gezongen. En gisteren, toen Albara daar, daar dus kwam. ...als aanvoerder van de oppositie. Ja, toen was er wel een soort nieuw elan. Het werd iedereen toch wel eventjes wakker en het ging weer ergens naartoe. Dus de sfeer onder de demonstranten is goed. Maar uh, dat is natuurlijk uh, op dat centrale plein in Cairo... ...wat zo prominent is in het nieuws waar de cameraploegen zijn... ...en waar dus ook het leger en de politie uh, niet ingrijpen. Anders is het natuurlijk uh, in de rest van het land, in Suez... ...waar het nog altijd onrustig is, in Alexandrië, ...maar ook in steeds meer andere plaatsen... Waar Demonstraties zijn, maar waar het toch ook nog altijd eh, vaak uit de hand loopt. en waar dus ook doden vallen, nog altijd. Ja, er zijn al aardig wat doden gevallen, ook al moeten we constateren. He hebben de demonstranten het gevoel dat ze iets voor elkaar hebben gekregen inmiddels? Um, ze hebben het gevoel dat ze op de goede weg zijn. en ze hebben heel duidelijk het gevoel dat ze niet kunnen stoppen. Dat hoor je ook iedereen zeggen, mensen die zeggen. en dat, dat klinkt heel dramatisch, maar zo. Voelen ze dat echt, heb ik het idee, ze zijn bereid te sterven op de plek waar ze zitten. Op dat plein bijvoorbeeld, maar ook in Suez, Alexandria. Um, dit moet veranderen. Uh, en heel veel mensen, die heb ik gevraagd naar al zijn jullie? is dat dan jullie nieuwe president? En ze zeggen, dat maakt ons niet uit, want he, er is niet een soort grote figuur. al Baradei is dat ook niet. Er is niet een soort oppositieleider van nature. Uh, iedereen is het erover eens. Dat het in elk geval iemand anders moet worden. Niet Mubarak, niet iemand van de huidige kliek. En ja, daar zijn ze bereid heel ver voor te gaan. En ja, als je ze vraagt hoe lang ze nog op dat plein zullen blijven, niemand die het weet. Ja. En dan de rol van het leger. Hè. We hebben veel over gezegd over die straaljagers die zo laag overkwamen. En ja. Ze zijn aanwezig, de militairen. Maar er worden ook militaire officieren op de schouders gehesen. Wat zou je erover kunnen zeggen? Dat het leger in elk geval verdeeld lijkt. Kijk, iedereen is het erover eens dat het leger uh, de grote hoofdrol speelt in dit, uh, dit uh, verhaal. Uh, wat zij gaan beslissen uiteindelijk, achter wie zij gaan staan, dat, dat gaat bepalend worden. Maar de, de, het leger lijkt daar verdeeld over. Want die straaljagers, ja, die vliegen over en die li lieten een hele duidelijke boodschap horen. Uh, die demonstratie die moet afgelopen zijn. Maar aan de andere kant staan er uh, tanks rondom het plein die uh, niet optreden, soldaten die daarop zitten... die uh, vriendelijk wuiven naar de demonstranten. Dus dat is een heel ander signaal. Met andere woorden, uh, de demonstranten die hebben het idee... dat het leger nog altijd aan uh, hun kant staat. Mubarak heeft het idee dat het leger nog altijd aan zijn kant staat. Ja, dat leger dat heeft nog niet gekozen. Dus dat, dat is een van de spannende dingen om te zien. Sander van Horen in Cairo. Hij doet vandaag verslag van de demonstraties. Dan door naar Iran, want daar werd afgelopen weekend... Zara Baghami geëxecuteerd... Onverwacht, want er liepen nog een aantal rechtszaken... tegen deze Iraans-Nederlandse vrouw. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Thomas, um, ja, in Nederland is geschokt gereageerd op de executie. Onder andere door minister Rosenthal. Hoe zit dat in Iran? is er zeker heel veel aandacht voor de zaak. En dat komt voornamelijk omdat Nederland felle stappen heeft genomen na de executie van Bahrami. Eh, minister Rosenthal heeft eh, de diplomatieke contacten tussen Nederland en Iran bevroren. En daarnaast heeft hij een soort van negatief uh, reisadvies afgegeven aan de 30.000 Iraanse Nederlanders die in Nederland wonen, om maar niet meer naar Iran te gaan. Nou, daar hebben de Iraniërs natuurlijk direct op gereageerd. En het begon met de, de, de, de nationale aanklager, die ook uiteindelijk het doodsvolle uh, ja, in werking heeft uh, laten stellen... van Zagar Bahrami. En die zei, luister eens, wij zijn geen diplomaten. Wij zijn rechters. Volgens onze wet worden drugsmokkelaars... Uh, ...opgehangen en dat is ook zo met, met Bahrami gebeurd. Vervolgens heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken ook eh, de, Iraans, de Nederlandse ambassadeur hier te Teheran, eh, Kees Kolen, op het matje geroepen. En die heeft daar ook een, ja, een lesje in Iraans recht gegeven, zoals de Iraniërs dat dan waarschijnlijk zullen zeggen. Ja, en vinden zij dan, Thomas, dat er bij deze, dit, dit proces en uiteindelijk de executie, dat zij niks verkeerd hebben gedaan? Nooit dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Ja. Uh, maar uh, er zijn toch wel degelijk onregelmatigheden hebben er plaatsgevonden. Vergeet niet, mevrouw Bahrami had twee rechtszaken tegen zich lopen. Ja, er was de zaak van de, de cocaïne die ze in haar bezit zou hebben, 400 gram. Maar er was ook een veel zwaardere aanklacht dat ze lid zou zijn van een uh, gewapend oppositiebeweging. Dat ze interviews zou hebben gegeven met buitenlandse media over de, de protesten die hier in 2009 plaatsvonden. Nou, die rechtszaak die zou eigenlijk binnen een paar maanden plaats... Vinden. En dat is helemaal niet uh, gebeurd. En daarnaast is, was er natuurlijk ook nog het pardon wat ze had aangevraagd voor de eerste rechtszaak. Nou, en dat is ook helemaal niet in overweging genomen. Dus uh, er klopt hier ook van alles niet aan de, aan de zaak van Rami. Wordt haar lichaam uh, zomaar vrijgegeven, weet je dat? gisteren met haar dochter en uh, die is natuurlijk zeer, zeer, zeer verdrietig, ja. maar ook uh, vanwege het feit dat ze nog totaal geen nieuws heeft wat er met het lichaam van haar moeder is gebeurd. En zij wist uh, ook niet dat het ging gebeuren, hè? Begrijp en ik. ze wist ook niet dat het ging gebeuren. Ze is gisteren uh, op de hoogte gebracht door, uh, door uh, ja, collega's uh, van de media. En um, ja, zij hoorde dus dat haar moeder, die ze notabene donderdag nog had gezien... Uh, was opgehangen opeens uh, in, de vroeg in de zaterdagochtend. En nu zegt ze, ja, nu wil ik graag het lichaam van haar vinden... zodat ik haar een, uh, een, een begrafenis uh, kan, kan geven hier in Teheran. Uh, Goed. Thomas Erbring, dankjewel vanuit Teheran. Zo dadelijk praten we verder met Alexander Pechtold. Doen we naar de verkeersinformatie bij de AWB Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen... is er een ongeluk gebeurd. Bij Drachten um, is er een auto door de middenberm geschoten. Verkeer vanuit Heerenveen naar Groningen kan er bij Drachten niet door. De weg is daar afgesloten. En op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam... staat 8 kilometer file tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel... door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. gaat nog wel een tijdje duren daar... Verkeer vanuit het westen van Brabant... of vanaf de Zuid-Hollandse eilanden onderweg naar Rotterdam... kan het beste omrijden door de route via de Moedijkbrug te nemen. En dat betekent via de A59 en de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zoals gezegd, we praten verder over de, executie, de plotse executie van Sarah Bagrami... met Alexander Pechtold, fractieleider van D66. Goedemorgen, meneer Pechtold. Goedemorgen. U hoorde net onze correspondent in Iran, die zei ja, er zijn veel vragen over de executie van de Iraanse nederlandse Welke vraag heeft u? Vooral wat de minister heeft gedaan. minister van Buitenlandse Zaken, Roosentaal uh, uh, ja, heeft misschien niet alles gedaan op het diplomatieke niveau... Uh, wat mogelijk was om de Iraniërs uh, hiervan te weerhouden. Welke aanwijzingen heeft u dat minister Roosentaal wellicht te weinig gedaan heeft? Nou, we hebben in december al uh, met hem, een, uh, en toen heb ik ook vragen erover gesteld, uh, een, een probleem gehad. Toen zou uh, de minister uh, van buitenlandse zaken, Motaki uh, van Iran in Nederland zijn voor een overleg uh, over chemische wapens. Dat is een conferentie. Toen hadden we gedoe met Iran over het wel of niet uh, leveren van kerosine en daar garant voor staan. Uh -huh. um, ja, mij was toen het gevoel dat, dat er in ieder geval een belangrijke kans om invloed op het hoogste niveau uit te oefenen voorbij. Is laten gaan. De minister keek er anders tegenaan. Maar we hebben ook met de minister een, een overleg gehad in december waarin we hem vroegen. Heeft u nou alleen diplomatieke bijstand of geeft u ook juridische bijstand? En pas vorige week heeft Nederland uh, twee advocaten ter beschikking gesteld aan mevrouw. Uh, ja, en ik vrees ook weer voor de advocaten, want eerdere advocaten van, van mevrouw uh, zijn, zijn zelf ook weer in de gevangenis Ja, Maar goed, het is natuurlijk wel lastig, hè, want er zijn sancties tegen Iran. Dus uh, wat dat betreft was het wel uh, moeilijk voor Roosentaal om zo'n stille diplomatie te bedrijven met dit land. Ja, maar andere ministers, voorgangers, hechten toch net iets meer aan mensenrechten. Deze minister is begonnen met een interview, uh, zijn ambtsperiode, dat hij mensenrechten op een minder hoog niveau wilde zetten. Minder hoog dan Verhagen deed. En ook een voorganger als Bot heeft zich op verzoek van de familie de laatste tijd wel bemoeid uh, met deze zaak. We zijn natuurlijk allemaal geschokt. We zijn ook allemaal verrast door de snelheid waarmee, terwijl de, de twee zaken, zowel de, de drugs als uh, het oppositionele uh, gedrag van mevrouw, dat opeens uh, deze doodstraf uh, werd uitgevoerd. Ja. Maar ja, we wisten dat Iran sinds, januari, sinds 1 januari... in een enorm tempo elke acht uur iemand aan het ophangen is. Ja, meneer Perchtold, zijn hier op diplomatieke vlak dus kansen gemist? Ja. Uh, dat moet de minister maar eens op een rijtje zetten. Ik vind dat de minister een feitrelaas moet geven hoe hij hier is mee omgegaan. Ik, ik, ik steun zijn verontwaardigde reactie. Ik snap ook dat hij nu, nu sancties geeft op diplomatiek niveau. Maar ik vraag me af of het de uiterste bereikt. is. Dus je, je kan met Iraniërs ook, uh, hoe vreselijk dat regime wij vinden, in gesprek blijven. Ik heb zelf uh, eind vorig jaar ook nog een keer met de ambassadeur van Iran gesproken toen hij uh, ontlet bij mij vroeg. Ja. Toch, meneer Perthold, erkent Iran de tweede nationaliteit niet hè, van, van een staatsburger? De Nederlandse nationaliteit wordt niet erkend. Maakt het, dat niet erg lastig? Dat maakt het zeker. Toen, toen ik met de Iraanse ambassadeur aan het eind van vorig jaar sprak, toen heb ik hem ook. Er zijn ongeveer vijf, zes Nederlanders. Uh, Wij zien dat dan als ook, ook Nederlanders in Iraanse gevangenis gehad. Dat zijn tal van verschillende zaken, inderdaad, van van van drugs tot en, tot met onderdeel van de oppositie en ga zo maar door. Uh, en dan krijg je inderdaad te horen, wij erkennen dat niet. Maar aan de andere kant, als je op dat moment wijst op mensenrechten, wijst op uh, belangen ook van Iran om uh, verantwoordelijkheid te nemen richting de eigen bevolking, dan luistert men wel. Ja. Nou heeft minister Roosentaal zaterdag meteen alle contacten met Iran bevroren. Maar lezen wij vervolgens dat de ambassadeur nog eventjes langs is gegaan. Uh, Nederlandse ambassadeur in Teheran. Ja, dat, dat, dat, is, dat is dat niet vreemd? Nee, dat is niet langsgaan, die is ontbonden En dat gebeurt uh, toch in een wat geïrriteerde situatie over en weer. Ja, maar als je de contacten bevriest, dan bevries je de contacten, lijkt me. Ja, maar hij kan niet weg nee, te gaan. Anders, anders moet hij het land uit. Dan, dan, moet hij, dan moet het Nederland zijn post sluiten. En dat zou heel slecht zijn. Amerikanen hebben nauwelijks contact meer uh, met de Iran. Nederland kan gelukkig, ondanks alle sancties, nog wel spreken. En waar wij een grote verantwoordelijkheid voor hebben, is niet alleen de 30.000 mensen met een Iraanse achtergrond in Nederland. Maar wij, wij moeten ook de nieuwe generatie die in de zomer 2009 heeft laten zien dat men een ander regime wil. Uh, dat men snelle hervormingen wil. Dat is toen onderdrukt. Maar wij moeten vooral die generatie die, die mensen moeten wij vanuit het Westen, vanuit Europa... met name blijven steunen. En dat kunnen we alleen maar wanneer we uh, een vorm van, van banden openhouden. Dus daar blijven en blijven praten. Dank. Jazeker. Alexander Pechtold, fractieleider van D66. Het is tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Hare de Koningin is 73 jaar geworden. Vandaag viert vandaag haar verjaardag. En Mark Robin Visser viert een beetje mee... Hier hebben de piep, hurra. Ja, precies. En bekijk de statushoofd van uh, uh, koningin Beatrix. Want dat is bijna het oudst regerende nog zittende staatshoofde. Ja, ze steekt uh, koning Willem III naar de kroon... want uh, die heeft het ook uh, tot zijn 73 gevolg volgehouden. En Beatrix, ja, die is nu ook 73. We weten natuurlijk niet hoe de toekomst eruit ziet... maar toch in ieder geval reden voor een feestje. En nou zit ik even te denken. Ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik ermee moet. Maar misschien uh, weet uh, meneer Sonneville dat wel. Er zijn bepaalde regionale omroepen in Nederland... die hebben besloten om die oude traditie... van een officiële felicitatie aan de koningin... Hè, uitgesproken door de commissaris van de koningin weer te doen, en dan het Wilhelmus achteraan. Moeten wij dat op Radio 1 ook weer gaan doen, meneer Sonneville... van de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen? Uh, dat zou heel mooi zijn. Het feit dat u hier bij mij aan tafel zit... is al een uh, ontwikkeling in de goede richting. Maar het initiatief dat wij hebben genomen... vorig jaar zijn we ermee begonnen richting regionale omroepen... wordt nu al geloof ik in zes of zeven provincies uh, gevolgd. Oh, was dat jullie idee? Ja, we zijn uh, vorig jaar hebben we ook al een brief geschreven... en toen heeft... Uh, om op Gelderland de commissaris van de koningin gevraagd daar een gelukwens uit te spreken. En we hebben dit jaar opnieuw een brief geschreven. En uh, nou, nu zijn er al denk ik zes regionale omroepen die het ook weer gaan doen. En het feit dat u hier nu bent is ook een prachtig teken. Nou, ik heb geen brief van u gezien, hoor. Heeft u de NOS ook een brief gestuurd? Uh, nee, we hebben wel contact met de NOS gehad. En de NOS heeft blijkbaar goede voelhorens. vandaar. <laughs> nou, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Maar zo hoog zit ik ook niet in de, in de regionen van de NOS. Zeg, uh, u bent voorzitter van de Bond van Oranje vereniging, Dat is eigenlijk de, de Vereniging van oranjeverenigingen. Klopt. Uh, u gaat vandaag gewoon andere dingen doen. Straks gaat wel de vlag uit. Maar we zaten net een beetje te praten over... wat Oranje Verenigingen nou eigenlijk allemaal uitspoken zo jaar in jaar uit. Uitspoken is uh, niet een goede samenvatting van wat ze allemaal doen. vreten? Nou, uh, dat al helemaal niet. <laughs> maar uh, Oranje vereniging zijn natuurlijk opgericht in het kader van... Ja, om festiviteiten, verjaardagen, ja. momenten binnen de koninklijke familie, Koninkhuis te vieren. Maar jullie maar... rol wordt breder, hè? Ja, maar in de loop der tijd zie je dat Oranje vereniging veel meer zijn gaan doen. Ik heb zelfs een keer de hele koningin gezegd zijn geworden tot verenigingen tot nut van het algemeen. Want op veel plaatsen organiseren ze ook de 4 meigedenking. Er worden palmpaarse optochten georganiseerd. Op een aantal plaatsen wordt Sinterklaas binnengehaald. Kerstzangbijeenkomsten worden geregeld. Dus wat wilt u nog meer? Maar ze staan wel midden in de samenleving... en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie. Allemaal met dank aan het Koninklijk Huis, de Oranjes. Nou, dan ziet u wat de symboolwerking van Oranje op lokaal niveau betekent. Gefeliciteerd met de majesteit. Dank u wel. En ik hoop dat de koningin in familiekring een hele gezellige dag heeft. En velen zullen ook in het bijzonder vandaag aan haar denken... en hebben grote bewondering voor de wijze waarop zij het koningschap invult. Mark Robin Visser die vanochtend over de koningin praat, de koningin die jarig is en 73 jaar wordt. Nederlandse chirurgen hebben strengere normen opgesteld... over de kwaliteit van borst-, darm- en longkankeroperaties. En vandaag maken ze die afspraken publiek, openbaar. Rob Tollenaar is hoogleraar kankerchirurgie. Dat is die aan de Universitair, Universitair Medisch Centrum in Leiden. Hij is ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Dat is de organisatie voor chirurgen. Meneer Tollenaar, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw een van de maatregelen is dat de ziekenhuizen de operaties minstens 50 keer per jaar moeten uitvoeren. Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, wij stellen uh, minimumnormen op voor wat betreft de kwaliteit van de chirurgie. Die zijn overigens veel breder dan alleen de getalsnormen waaraan nu refereert. Dat gaat ook met betrekking tot uh, de vorm van diagnostiek die je moet doen. Dat er een uh, gespecialiseerde verpleegkundige moet zijn. Uh -huh. En ook dat bijvoorbeeld voor een operatie plaatsvindt er een gezamenlijke bespreking is van alle betrokkenen. Zo'n bespreking was al uh, gebruik na de operatie als de uitslagen bekend waren. Maar het blijkt nu dat we, als we dat tevoren doen en de planning nog nauwer afstemmen. Bovendien zijn er ook meer mogelijkheden dan alleen chirurgie dat de behandeling beter is. Dus er sprake van voortschrijdend inzicht. En dat maken we expliciet door deze normen uh, te publiceren. Dus, nogmaals, uh, mijn vraag: wat wilt u bereiken? Dat de behandeling beter wordt en dus dat meer mensen beter worden? Ja, de behandeling moet beter worden en het moet duidelijker worden voor de patiënt uh, wat de eisen zijn die we gaan stellen. Maar dat betekent, meneer Tollenaar, dat het nu dus nog niet optimaal is. Ik verbaas me er eigenlijk over dat dit soort gesprekken vooraf. ...nog niet plaatsvinden? Nou, die vinden natuurlijk wel plaats, maar ah. het blijkt dat als je alle dokters tegelijk bij elkaar brengt... ...dat het nog net een beetje beter nog meer. Hm. is. En uh, ja, het is natuurlijk altijd, als je over kwaliteitsprojecten behandelingen... ...zijn nu in Nederland goed, dat blijkt uit allerlei internationaal onderzoek. Maar het kan altijd nog beter en uh, kwaliteitsbeleid is iets waar je voortdurend mee bezig moet zijn. Dus wij leggen de lat vandaag weer een stukje hoger. Hm. Komt er dan ook een lijst met ziekenhuizen die wel of niet aan deze normen voldoen? Want anders heb je er nog zo weinig aan. Hè? Ja, dat is zo. En dat betekent dat uh, wij de normen bekendmaken. De inspectie weet ze ook, de zorgverzekeraars weten ze ook. En de inspectie gaat handhaven vanaf 1 januari 2012. En de zorgverzekeraars staan het natuurlijk vrij in hun inkoopbeleid daar gebruik van te maken. Maar bovenal, het gaat er natuurlijk niet om dat ziekenhuizen stoppen met behandeling. Het gaat er vooral om dat de behandeling beter wordt. Dat is een uh, programma waar we intensief mee bezig zijn. Uh, de chirurgen vanuit de vereniging, de chirurgen individueel in de ziekenhuizen. Hun doel is dus in Nederland de behandelingen over het geheel beter te maken. Ja. Uh, nu kennen wij al uh, de normen van de verzekeraars, de zorgverzekeraars. U noemt ze net zelf al. Hè? We kennen CZ, ja. die de ziekenhuizen kritisch heeft bekeken. Borstkankeroperaties, daar ging het over de hoeveelheid die ze per jaar uitvoeren. Ja. Uw normen gaan veel verder. Ja. Zet u zich af tegen de zorgverzekeraars hiermee? Nou, de zorgverzekeraars hebben een rol te spelen, maar de deskundigheid op het gebied van uh, de behandelingen die ligt bij ons. Wij zijn erop aan spreekbaar. wij doen het niet in isolatie. Zij hebben er geen verstand van? Nou, zij hebben uh, te eng gedacht aan alleen maar de getallen. Wij zetten uh, meetsystemen op, op om de kwaliteit daadwerkelijk te meten en daarop te kunnen bijsturen. Dat is iets wat uh, een slag verder gaat. En uiteindelijk gaat het om de kwaliteit en het gaat niet om de aantallen. En welk lijstje uh, moeten we nou aanhouden, die van u of die van de zorgverzekeraars? Nou, ik denk dat van ons, en dat blijkt ook wel uh, uit het volgende voorbeeld... het Bethesda ziekenhuis in Drenthe is door uh, CZ in de band gedaan in hun lijst... en is door Mensis gekozen om topzorg te leveren. Ja, ja, dat is lekker duidelijk, En dat, dat duidelijk, leidt ja. natuurlijk tot verwarring. En ik denk dat wij uh, een poging doen met het opzetten van eigen meetsystemen om breed gedragen door de beroepsgroep... Uh, breed gedragen kwalificatie van de ziekenhuizen te geven. Zegt u daarmee tegen de verzekeraar, stopt hij dan mee met die lijstjes die jullie maken? Nou, wij vinden Verzekeraars zeker met kwaliteitsbeleid bezig moeten zijn, maar dit soort lijstjes, eh, daar, daarvoor kan men beter bij ons terecht. Maar eh, zorgverzekeraars betalen hè. Dus daar ligt misschien ook wel het primaat. Ja, en dat is ook uh, zo geregeld in Nederland. Dat vinden wij ook niks verkeerds aan. Maar ik denk als je de kwaliteit van de zorg meet... dan moet je daarin meenemen uh, of de patiënten ziek zijn. Uh, uh, uh, daarmee kan je ziekenhuizen goed vergelijken. En ja, dan heeft is u het nog veel meer dan alleen maar naar de getallen kijken. Dan heeft u nog wel een robertje uit te vechten met de verzekeraars, denk ik. Nou, wij zijn in een constant uh, geanimeerde dialoog, oh. zou ik willen zeggen... Met, <laughs> met, met, met de verzekeraars. En daar gaan we gewoon mee door. Oké. Okay. Rob Tollenaar, dank. Oké. Okay.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 Eerste toeristen terug uit Egypte en Russisch visserschip na een maand bevrijd uit het ijs. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Ze zijn blij dat ze weer terug zijn. De toeristen die hun vakantie in Egypte hebben afgebroken. Vannacht landen chartervluchten uit de badplaatsen Hurghada en Sharm el-Sheikh, En vanuit Cairo kwam gisteravond nog een reguliere vlucht aan. De airport is een complete ellende. Er zijn daar... Heel veel mensen die proberen weg te komen zonder ticket, zonder oké okay plek, zonder whatever. Alleen met hun bagage. En wij hadden een vlucht. En dan kom je daar aan een uur van tevoren omdat je vier checkpoints hebt gehad. En dan staan al die mensen daar voor de deur. We kwamen nog niet eens het gebouw binnen om... ...te kunnen inchecken. Het is echt complete chaos. Het is dat de KLM heeft gewacht op ons, anders hadden we deze vlog niet gered. Duizenden mensen worden nog opgehaald, niet alleen toeristen, maar ook personeel van bedrijven. De KLM vliegt daarom met grotere toestellen dan normaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Egypte op hun verblijfplaats door te geven aan de ambassade in Cairo. In geval van nood zijn ze dan makkelijker te vinden. Ook andere landen evacueren mensen uit Egypte. Ook in de Verenigde Staten brokkelt de steun aan president Mubarak af. President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke overgang naar democratie. Maar toch heeft hij nog geen openlijke oproep aan Mubarak gedaan om af te treden. Obama volgt de situatie in Egypte op de voet, samen met andere wereldleiders. Het protest in de hoofdstad Cairo gaat onverminderd verder. Ook vannacht waren demonstranten op het Tagrierplein. Het leger is in de buurt, maar dat grijpt niet in. De betogers willen blijven tot Mubarak aftreedt. El Baraday zou hem kunnen opvolgen. Maar iemand anders is ook goed, zolang het regime erop stapt, zeggen ze. But I, I didn't see him. I think Dr. Baraday is better, uh, more better than uh, Hosni Mubarak. Yeah, you know, But we, we don't care who will be the president. We hear here until he uh, go out. How long have you been here? Uh, from say Three days. Till... Three days already? Three days till now. And where do you sleep? En hier, hier, yes. Voor vandaag is er in Egypte opgeroepen tot een algemene staking. Een groot Russisch visserschip dat al een maand vast zat in het ijs van de zee van Ogotsk is eindelijk los ijsbrekers zijn erin geslaagd het schip te bevrijden. Op Oudjaarsdag bleef het visserschip steken, samen met twee andere schepen. Die twee anderen werden al eerder bevrijd. Maar de Soudrouges was te breed voor de baan van een ijsbreker. En het waaide ook erg hard en het zicht was slecht. En daardoor schoot het reddingswerk niet op. En dat schip dat wordt nu naar open water gesleept. Koningin Beatrix is vandaag jarig, ze wordt 73 en daarmee evenaart ze de leeftijd van het oudste Nederlandse staatshof tot nu toe. Dat was koning Willem III in 1890. Willem III overleed op die leeftijd als regerend vorst. Koningin Juliana was 70 toen ze afstand deed van de troon. De koningin viert haar verjaardag dit jaar in Torn en Weert in Limburg en dat doet ze zoals altijd op 30 april. En het winnende nummer is Je vecht Nooit Alleen. En daarmee gaan de 3 J's naar het Eurovisie Songfestival in Düsseldorf. Gisteravond werd het nummer verkozen. De vakjury en het publiek konden kiezen uit vijf zelfgeschreven nummers van de 3 J's. Het trio uit Volendam. En we gaan het merken in mei. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het overal bewolkt en droog. Actueel vriest het 1 graad in het westen en 3 graden in het oosten. In de noordelijke provincies daar komt plaatselijk nog mist voor... en kan het ook nog lokaal glad zijn door bevriezing. Nou, de rest van de ochtend verloopt ook bewolkt en grijs. En vanmiddag verandert er eigenlijk maar weinig aan het weerbeeld. Misschien dat in het noordwesten de zon nog eventjes doorbreekt... maar op de meeste plaatsen verwacht ik dat het gewoon bewolkt blijft. In het westen wordt het maximaal een graad of twee. In het oosten komt de temperatuur uit rond het vriespunt. Er staat vandaag weinig wind. Een zwakke wind uit de meest noordelijke tot noordoostelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Het gaat daarbij weer licht vriezen. Nou, morgen dinsdag is het opnieuw bewolkt. Overdag blijft het droog, maar tegen de avond volgt er vanuit het noordwesten regen. Het wordt zo'n 2 tot 4 graden. Nou, die regen is ook gelijk de omslag van het weer. Want de dagen daarna verlopen wisselvallig en een stuk zachter. De nachtvorst raken we kwijt en overdag wordt het zo'n 6 à 7 graden. Aan de B-verkeersinformatie met 140 kilometer aan files in totaal. Ik begin in het noorden van het land op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Want er is bij Drachten een ongeluk gebeurd. De weg is daar uh, versperd en het staat daar vast tussen Zwaag en Drachten over 2 kilometer. A17, rozendaal dordrecht tussen Standaarbuiten en Zevenbergen. Twee kilometer door een ongeluk. En op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle. Veel vertraging tussen de wijk en Staphorst. Vier kilometer file. Ook hier is een ongeluk gebeurd en is de linker reist ook dicht. A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel, 10 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. En het gaat nog wel een tijdje duren voordat de weg daar weer vrij is. Verkeer vanaf de Zuid-Hollandse eilanden of het westen van Brabant. Onderweg naar Rotterdam kan het beste de route via de Moedijkbrug nemen. En dat betekent via de A59 en de A16. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen...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 Wat vindt zakelijk Nederland.nl? Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt ons volgen via nos.nl. De schijnwerpers stonden vorige week vol op GroenLinks in Den Haag. Ook deze week zal de partij veel in de aandacht staan. Besluit om de missie in Koundoes te steunen... maakt veel emoties los, vooral bij de achterban. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, dat blijkt ook uit de peiling hè, van Maurice de Hond. Daar verliest de partij in één keer drie zetels. Mm, veel voor GroenLinks. Een duidelijk signaal ook, lijkt me. Ja, zeker heel veel. Een sprong van drie zetels in de peilingen is echt fors. En dan zeker voor een partij die in de peilingen... Zo rond de tien zetels schommelt. En de fractieleden merken dat ook, hoor. Dit weekend worden oversteld met reacties... en dan voor 90% negatief. En een fractielid vertelde mij zelfs... Dat, dat mensen het dan in die gesprekken hebben over jullie missie... Nou ja, dit om aan te geven uh, ja, hoe deze missie aan de GroenLinks uh, plakt eigenlijk. Ja, dan zeg je het al, Joost. Jullie missie, de, het, het primaat, lag bij de fractie. Hè? De die hebben de beslissing genomen. Wat gaan de fractieleden dan doen om het uit te leggen? Ja, die gaan deze week uh, massaal het land in uh, op weg naar de leden om het uh, uit te leggen. En eigenlijk is dat proces dit weekend al begonnen. Zo heeft de fractievoorzitter Jolande Sap al met uh, enkele kritische leden gesproken dit weekend. Nou ja, en zaterdag, uh, na een week uh, zaaltjes, dan is er een partijcongres in Utrecht. Nou, daar zullen de leden ook nog volop uh, stoom uh, afblazen. En daar ja, moet de nieuwe fractievoorzitter, fractievoorzitter Sap, zoals het zelf ook iedere keer zegt, met een heel goed verhaal komen om de achterban te overtuigen. Dus uh, tot en met zaterdag zal GroenLinks uh, deze week uh, weer in het nieuws zijn. Ja, mag je na ruim een maand Ullande Sap aan het roer concluderen dat zij um, de koers van Halsema voortzet? Ja, die, die conclusie is wel gerechtvaardigd. Uh, onder Halsema maakt GroenLinks uh, al op sociaal-economisch gebied een, een sprong naar rechts, richting het midden. En nu, door de steun aan de Demissie in Koenders, schuift de partij ook op het terrein van buitenlands beleid op naar het midden. Ja, en was GroenLinks traditioneel het kleine linkse zusje van de P van de A? En nu heeft ze eigenlijk de P van de A rechts ingehaald. Kijk, als je die, die lijn van de links-rechtsverdeling in Nederland uh, zeggen, voor je ogen haalt. dan zat GroenLinks eigenlijk altijd tussen uh, de SP en de P van de A in. En nu zijn ze over de P van de A heen gesprongen. en zitten ze eigenlijk tussen de P van de A en D66 in. Ze, ze, ze naderen het midden. En uh, ja, dat is nogal een, een, een strategieverandering die onder Halsema is ingezet. En SAP zet die voort. En is dat ook een riskante strategie? Nou ja, kijk, in zoverre, uh, je kan natuurlijk je oude achterban van je vervreemden... Uh, het idee is dat ze dus daarmee een nieuwe, uh, een nieuwe groep gaan aanboren. Ze merken zelf ook dat de nieuwe jonge leden die aankomen... toch wat meer richting het midden zitten in hun denkbeelden. Die groep, daar mikken ze op. Dat, dat, daar is wel echt over nagedacht. Maar goed, die groep zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ja, nu GroenLinks meer op D66 gaat lijken... gaan wij gewoon naar D66 en raak je ondertussen je oude achterbank kwijt. En dan loop je toch een risico. En daarnaast is er nog een probleem. De partij heet GroenLinks... Ja, die naam uh, dekt niet meer de lading. Dus het wordt ook eens tijd, denk, ja, om ons overigens een, een andere naam te gaan nadenken. Nou, het wordt een belangrijke week en misschien wel een hectische week... voor GroenLinks, juist Vullings in Den Haag. Tien minuten over half acht. Wij gaan naar de sport en dus naar Tom van Dijk. Tom, goedemorgen. Eén hele goede morgen. En dat is het, hè? want Marianne Vos is het weer gelukt in Duitsland. Ja. Uh, is ze voor de vierde keer wereldkampioen veldrijder geworden. Is het zo'n klasbak? Ja, dat is een ongelooflijk prachtige sportsvrouw die niet alleen hard kan fietsen, maar vooral hard kan fietsen op de dagen dat het moet. En dat is niet iedereen gegeven. Gisteren was het weer een wereldkampioenschap. Ze had niet het hele veldseizoen meegedaan. Het is een veelvraat. Derde keer op rij en eigenlijk was ze veruit de sterkste weer. Komt een Amerikaans die het hele seizoen een beetje beheerst had, mocht lang meerijden. Maar toen het er echt op aankwam, rees ze eigenlijk gewoon weg. En het is echt een klasbak, want het is nu 31 januari en we hebben het over... Voor haar. In maart is de WK-baan in Apeldoorn. Zouden we het zomaar eens weer over kunnen hebben. Want ze zegt, ik doe een dagje rust vandaag. Dus wees gerust. Morgen gaat ze op de baan treden. Dan gaat het gewoon weer verder. En het is een fenomenale sportvrouw. Dan nog maar even het voetbal van afgelopen weekend. bij Beide koplopers FC Twente en PSV winnen in de laatste minuten. Wat kunnen wij daarvan zeggen? Hoe beoordeel je dat? Ja, iedereen roept dan altijd het geluk van de koploper. Maar in beide wedstrijden zie je dat de koploper nog eens vol aanzet... en de tegenstander, in dit geval Willem II bij PSV en Feyenoord bij Twente... Eh, met de billen dichtgeknepen denken, eh, fluit af, fluit af. En die kijken alleen maar naar een scheidsrechter. En de wet van Cruijff was altijd al, als je vaker daar bent dan zij bij jou... dan is de kans dat hij nog valt vrij groot. Nou, die wet die kwam gewoon uit. En eh, het is altijd heel zuur voor die tegenstanders in zo'n slotminuut te verliezen... Uiteindelijk waren het toch gewoon hele terechte overwinningen... en uh, gaan zij vrolijk voort in hun titelstrijd. 3 en 4, Ajax en Groningen, haken nog aan. Maar Twente en PSV hebben voorlopig het initiatief in deze competitie. Zeg Tom, we moeten het ook nog even over die opvallende rechtszaak hebben van vandaag. Ja. Hè? Uh, aanvaller Bas Dost van uh, Heerenveen heeft een spoedzaak aangespannen tegen zijn ja. club. Wat is er aan de hand? Ja, een arbitragezaak Die mag je op grond van uh, als je geremd wordt... in je sportieve ontwikkeling, in je financiële ontwikkeling... of door een gestoorde Mag je, die, uh, mag je die aanzetten. Bas Dos heeft met volle verstand voor vijf jaar bij Heerenveen getekend... een half jaar geleden. Is daar al in een wat lastige positie, zit vaak op de bank... en beroept zich nu op het feit dat hij in zijn uh, sportieve ontwikkeling gestoord wordt... dat hij ook een slechte relatie heeft met trainer Jans. Juristen uh, verzekeren mij dat dit weinig kans van slagen heeft... maar zoals zo vaak is het ook een beetje een drukmiddel. Want we hebben nog uh, 16 uur en 16 minuten op dit moment om uh, overal uit te komen... Wat betreft de transfers, het gaat om geld. Ajax heeft een bot gedaan, Heerenveen wil meer hebben. De kans dat ze daar voor half twee vanmiddag... als die arbitrage gaat dienen, uitkomen, is vrij groot. Ook Mertens, Utrecht en Ajax zitten in eenzelfde soort van situatie. Dus hou de komende 16 uur je telefoon aan, zou ik zeggen. Wat een <kwijden> regend transfertje no, vandaag. Dat wordt leuk. En Bas Dos, ja, dat, die wil dan niet meer. Hè. Dan moet je dan ook vanaf als, als Heerenveen Hij zijn. wil niet meer. Heerenveen wil geld hebben. Ajax wil geld betalen, maar het is zoals altijd het klassieke... Hij zegt, mannenspel dit, wie, wie is het stoerst, wie haalt het meest eruit? Uh -huh. uh, uiteindelijk komt er daar wel een compromis uit hoor. Gaat gewoon uh, gebeuren, want iedereen heeft baat bij. Bas Dost heeft er baat bij, Heerenveen heeft er baat bij en Ajax heeft er baat bij. Dus deze zaak wordt zeker opgelost de komende 16 jaar. Ik hoor al waar wij het morgen over gaan hebben, Tom. Ja, tot dan. Ook als het niet door is gegaan, maar ik veel ook? uit te leggen. Tuurlijk. <laughs> En na acht uur hoort u minister Rosenthal... van Buitenlandse Zaken hier in het Radio 1-journaal... over de dood van de Iraans-Nederlandse Zahra Bahrami. Wat vindt hij van de kritiek dat Nederland te weinig gedaan heeft? Later dus meer. Eerst naar Dennis Mooi. Hoe is het op de weg, Dennis? Nou, over het algemeen gaat het uh, volgens het boekje. Behalve op een paar plekken, want er zijn een, uh, een aantal ongelukken gebeurd. Onder andere in Friesland op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Bij Drachten staat twee kilometer file. De weg is daar nog steeds versperd. En op uh, de A17 vanuit Rozendaal naar Dordrecht... staat tussen standaarbuiten en Zevenbergen vier kilometer door een ongeluk. A20 bij Rotterdam in de richting van Hoek van Holland... tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd. En een lange file op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht... tussen Noorderloos en Hagestein, daar staat 13 kilometer. En eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A29 naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en Beijerland, staat nog 9 kilometer, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Kwart voor acht, dan maar weer naar Egypte. Het protest blijft in Egypte, maar de president, Mubarak, voorlopig ook. Wordt opnieuw een spannende dag. Aanhoudende demonstraties krijgen uiteraard wereldwijd aandacht, ook in de Verenigde Staten. En dat brengt de Amerikaanse regering in verlegenheid. Washington moet nu kiezen tussen een trouwe bondgenoot, die een dictator is, en het Egyptische volk, dat snakt naar verandering. Verslag van ons Amerika-correspondent Ron Link. De afgelopen dagen leek het wel of Washington moeite had het tempo in Egypte bij te benen. Lange tijd hield men Mubarak de hand boven het hoofd, maar gisteravond klonk er berusting door in de woorden van Amerika's minister van Buitenlandse Zaken. As we it closely, uh, we to urge the as the has for 30 years, to to the of the Hillary Clinton roept de Egyptische regering op om in te gaan op de frustraties van de bevolking. De steun voor president Mubarak smelt maar langzaam weg in Washington omdat het beseffen is dat met een eventuele val van Mubarak de goede onderlinge betrekkingen op het spel staan die bloeiden op onder Mubarak's voorganger Anwar Sadat die eind jaren 70 in Washington als eerste Arabische leider vrede sloot met Israël. One of the agreements that President Sadat and Prime Minister Begin are signing tonight is entitled a framework for peace in the Middle East. President Jimmy Carter is tevreden over de stap die Egypte zet, maar kort daarna wordt de Egyptische president Sadat vermoord bij een aanslag. De wereldpers is getuige. In the turmoil on the platform, Vice President Hosni Mubarak is away. Hosni Mubarak blijkt voor de Amerikanen een trouwe bondgenoot die korte betten maakt met de oppositie in zijn land. Door de jaren heen is Mubarak voor iedere Amerikaanse president een vaste waarde in de regio. Na de aanslagen van 11 september bijvoorbeeld ziet president Bush in hem een partner in de strijd tegen het terrorisme. The de hoeksteen van ons beleid in het Midden-Oosten, zegt president Bush. Maar er zijn ook twijfels over Mubarak en de schendingen van mensenrechten in Egypte. Minister Condoleezza Rice uit tijdens een bezoek aan Egypte haar ongenoegen over het oppakken van journalisten. We blijven in gesprek, zegt Rice, en steken kritiek niet onder stoelen of banken. Maar het blijft bij woorden. Mubarak is voor de Amerikaanse politiek een vast uitgangspunt. Niet voor niets kiest president Obama Cairo uit... om een toespraak te houden over de relatie tussen de VS en de islamitische landen. In het land van Mubarak spreekt Obama openlijk over gekozen regeringen... rechtvaardigheid en transparantie. Dit zijn niet alleen Amerikaanse ideeën, is waarom we ze them everywhere. Amerika steunt democratische initiatieven wereldwijd, zegt Obama. Maar Mubarak's positie wankelt dan nog niet. Hij komt zelfs nog op bezoek in de VS. Een hartelijk onthaal op het Witte Huis voor Hosni Mubarak. Misschien wel zijn laatste bezoek als president. Hillary Clinton houdt er in ieder geval rekening mee... dat de vaste waarde in Cairo binnenkort vervangen wordt... Door een democratische regering. Uh, message has been consistent. We want to see free and fair elections. En we En ook deze week zal er weer gedemonstreerd worden. Vanochtend waarschijnlijk ook weer in de loop van de dag. De grote vraag is dan: hoeveel zijn de demonstranten er inmiddels mee opgeschoten? We leggen dat voor aan Mustafa Oekbi, euh, onze buitenlandredacteur. Mustafa, hoe schat jij dat in? Wat voor beeld heb jij daarbij? Nou, we kunnen niet ontkennen dat uh, de demonstranten in ieder geval één ding hebben bereikt... dat alle ogen op dit moment gericht zijn, internationaal gericht uh, gezien, op, uh, op Egypte. De betogers hebben ook laten zien dat ze het repressieve regime van Mubarak zat zijn. En ze hebben met hun demonstraties de druk op uh, het Egyptische president op, uh, opgevoerd. De vraag is momenteel niet zozeer of het einde van het tijdperk nabij is, van Mubarak nabij is... maar het is eerder de vraag wanneer Mubarak aftreedt. Dat is één ding wat zeker is. Ja, en Mustafa, is dan al baradei een logische man om hem op te volgen... om een nieuwe regering te vormen? Want uh, ja, kennen ze hem eigenlijk wel? Nou ja, één ding uh, moet je al baradei uh, uh, toegeven is... hij is de afgelopen tijden uh, daar uitgegroeid... Tot, een, uh, uh, ja, tot die van het beste alternatief dat Egypte momenteel heeft... Om, uh, om Mubarak op te volgen, al is het misschien tijdelijk. Hij wordt uh, nu door, door alle oppositiepartijen in het land naar voren geschoven... als degene die een overgangsregering zou kunnen leiden. Hij heeft wel het probleem dat slechts de helft van de Egyptenaren hem kent. Hij heeft jarenlang in het buitenland gewoond en gewerkt. Wij kennen hem natuurlijk als hoofd van het internationale atoomagentschap. Nou ja, toch is hij de afgelopen dagen in zijn rol gegroeid... van leider door aan die demonstraties ook heel bewust deel te nemen... en de betogers toe te spreken zoals we dat ook gisteren hebben gezien. Het feit is ja, toch dat deze... Uh, al is uh, op dit moment het enige en beste alternatief uh, is die Egypte op dit moment heeft. Ja. En um, na deze opstand is het wel duidelijk wie hun vrienden zijn, zegt de Egyptische regering. We hoorden net even Ron Linker, onze Amerika-correspondent. Um, daar bedoelt Mubarak Amerika niet mee, denk ik. Nou, Of misschien daarmee is heel sarcastisch juist de Verenigde Staten. Want um, nog nooit in de geschiedenis van, uh, van de VS een belangrijke bondgenoot van het Egyptische regime... Uh, is die heeft zich zo kritisch uitgelaten uh, uh, in de recente dagen over dat regime. Uh, dat, uh, ja, dat is, daar is Mubarak absoluut niet blij, blij mee. Het Witte Huis heeft keiharde kritiek geuit. Uh, sterker nog, in de VS wordt uh, ook zelfs rekening gehouden ja, met de val van het, uh, van het regime. Mm -hmm. En Mubarak is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, nog nooit ge uh, internationaal gezien zo geïsoleerd uh, geweest als het nu het geval is. En opvallend is ook ja, dat er weinig Arabische leiders zo hem op dit moment ook openlijk steunen. En met misschien Mahmoud Abbas, de Palestijnse leider, als uitzondering. Ja, dat is eigenlijk geen wonder, want alle Arabische leiders... Ja, die vrezen natuurlijk hetzelfde lot te, zullen, het lot te zullen ondergaan als Mubarak zelf. Aan de andere kant, Mustafa, de Verenigde Staten vreest natuurlijk voor het alternatief. Hè. Dat loopt op eieren op de ogenblik, want Mubarak is natuurlijk een, een trouwe vriend, trouwe bondgenoot. Moet inderdaad Amerika vrezen voor het alternatief, voor, voor wat er na Mubarak komt? Nou ja, dat is natuurlijk altijd de kaart die Mubarak heeft gespeeld. Hè, van als ik uh, wegval, ja, dan krijgen jullie te maken met een extremistisch bevind... Ja. Uh, geleid door uh, extremisten. Uh, en dan uh, staat natuurlijk uh, uh, de, de stabiliteit van het, het hele Midden-Oosten uh, uh, in het spel. Dus dat is, dat is natuurlijk wat de, de kaart die Mubarak altijd heeft gespeeld. Toch mogen we niet vergeten dat... Dat, dat je eigenlijk de, de mensen die nu de straat op gaan in Egypte, dat zijn mensen die vooral heel duidelijk pleiten voor een, een parlementaire democratie, alle westerse model. Uh, ze moeten ook niets hebben. Je zag ook eigenlijk uh, de afgelopen dagen weinig uh, en, laat ik zeggen, protesten geleid worden door bijvoorbeeld de moslimbroederschap, die natuurlijk ook een hele sterke beweging is in Egypte. Maar die hebben zich heel bewust op de achtergrond gehouden om niet te, nou ja, de beschuldiging te krijgen dat zij deze revolutie gaan kapen. Uh, kortom, ik denk niet dat het zo. 1, 2, 3. Uh, uh, nou ja, laat ik zeggen, na de wit een extremische bewind aan de macht zou komen. Dat zullen waarschijnlijk de Egyptenaren niet accepteren. Goed. Vandaag dus opnieuw demonstraties. We zullen zien hoe politie en leger zich ook op zullen stellen. Mustafa wie, onze buitenlandredacteur, volgt wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. In de ochtendkranten en de verschillende media veel aandacht voor Egypte. Laten we eerst maar eens even kijken op de website van Al Jazeera. We opnieuw een liveblog bij over de gebeurtenissen in Egypte. Daarin kunt u onder meer lezen dat er door demonstranten wordt opgeroepen tot een staking. Bovendien wordt er ook gelinkt naar andere media die interessante ontwikkelingen te melden hebben. Nou, de Nederlandse kranten trouw kopt. Mubarak wil nog niet wijken. Volgens de krant ligt de macht nog niet bij het volk. En de Volksstand pakt uit met tien verhalen maar liefst, die te maken hebben met de protesten. Land staat een finale krachtmeting te wachten. Analyse van de krant is dat zowel de demonstranten als president Mubarak zullen volhouden. Het algemeen dagblad is te lezen dat alle Nederlandse toeristen verplicht uit Egypte moeten terugkomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf gisteren een negatief reisadvies. Zo'n 3200 reizigers worden vandaag of morgen teruggevlogen. U heeft erover gehoord in het Radio 1 journaal. Voor de Telegraaf is duidelijk, het leger kiest voor het volk. krant trekt die conclusie na de aankondiging... dat er niet wordt ingegrepen bij de protesten. En hij Next, vraagt zich af wat de protesten in de Arabische wereld nou zijn. Een democratische revolutie of rellen tegen het systeem. De krant verwacht eigenlijk niet dat er veel verandert. Al durft het de handen niet te branden aan Egypte. Ook in de kranten veel aandacht voor Zagra Bahrami. Nederlands-Iraans-Nederlandse vrouw is opgehangen. Dat werd zaterdag bekend. Woede en ongeloof na ophanging, kopt de Telegraaf op de voorpagina. De krant is boos over de executie van de Iraans-Nederlandse. Iran is een land dat zich niets aantrekt van de vrije wereld, schrijft de Telegraaf. Door de productie van een atoomarsenaal is het regelrechte bedreiging voor het Westen. En zo dadelijk na acht uur de reactie van minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal. De website van Omroep Brabant meldt dat een computer... de misdaad in Tilburg voorspelt. De politie Midden- en West-Brabant is een van de twee korpsen in Nederland... dat een programma daarvoor gebruikt. Rode, gele en groene wolken geven aan hoeveel kans er op misdaad is. Het computerprogramma berekent uit stapels gegevens deze wolkjes... wordt ook rekening gehouden met trends, specifieke kenmerken en zelfs het weer. Er is grote kans op vandalisme op zaterdagavond in het centrum... behalve als het regent. Voor de jaarwisseling moeten potentiële raddraaiers preventief vastgehouden worden. En het moet regelen. <lacht> nee, dat zegt hij niet. Zegt P van A, Kamerlid aan Markoes vandaag in het AD. Politie moet mensen van wie te verwachten is dat ze zich gaan misdragen tijdens Oud-Nieuw in de cel stoppen. Volgens Markoes biedt de wet die mogelijkheid al. Maar moet er nog wel even gebruik van worden gemaakt. Trouw schrijft dat het paradiso van het Oosten dreigt te worden gesloten. De Academieën moet waarschijnlijk dicht vanwege een ordinair huurconflict. Het podium wordt door trouw gezien als het belangrijkste monument... uit de Joegoslavische muziekgeschiedenis. Vooral in de jaren tachtig vergaarde de club Vam als een van de meest creatieve broedplaatsen van Europa. In die tijd was Joegoslavië een exotisch midden tussen Oost en West. Willem van Hanegem dan is teleurgesteld in Mario Been. Laat Van Hanegem vandaag in een zijn column in het AD weten. Hij vertelt ook niet in te gaan op het voorstel van Mario Been... om de wedstrijden van Feyenoord in goed te bekijken. De Kromme heeft geen goed gevoel met aanbod van de trainer. Het Brabantse dagblad... Tot slot maakt via de website bekend dat Maaskantje... officieel een toeristentrekpleister is geworden. Het Brabantse dorp Maaskantje is bekend geworden... vanwege de populaire film Nieuwkids Turbo. De plaatselijke VVV heeft een speciale fietstocht samengesteld. Langs een aantal hotspots uit de film, zoals uh, Bar en cafetaria Het Pleintje. Nieuw Turbo gaat over een stel aan sociale Brabantse jongeren. En er zullen meer dan miljoen mensen bekijken. Na acht uur in het NOS Radio 1 Journaal... veel aandacht voor Zagra Bagrami. <kijkt> De Iraans-Nederlandse vrouw die is geëxecuteerd in Iran. U hoorde al de forse kritiek, of in ieder geval de twijfels... bij het beleid van Alexander Pechtold van D66. Minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... is straks live in de uitzending. Hij reageert. En u hoort ook het laatste nieuws uit Egypte. En we gaan eens kijken hoe het is met de Nederlanders... die zijn teruggehaald vanuit Egypte, onder andere uit Hoergada. De toeristenplaats, en uit Cairo. Wij zijn op Schiphol en u hoort straks de reacties.